Luisteraars, goedenavond, geen opening single, het is ook geen, helemaal geen treitenschijn vanavond, het is ook geen afwasshow, maar het is gewoon even ter gelegenheid om de discotheek 1500 plaatjes rijker te worden. En we willen jullie er even van mee laten genieten, dus we draaien uitsluiting van nieuw vanavond. En deze die bij de spits op. een mooie opname van Philip Bailey en Phil Collins en Easy Lover. 84 voor Philip Bailey in duet met Phil Collins en Easy Lover. En deze muziek die brengt toch wel veel herinneringen bij ondergetekende boven. Uit het begin jaren 80 toen de Ava-show dagelijks te horen was van uh, 7 uur tot kwart voor 8. Dat deden we allemaal op C90 bandjes dus dat was 45 minuten per kant zoals dat heette. En uh, deze Nieuwe verzameling die ik heb aangekocht, daar komen heel veel plaatjes voor uit de begin jaren 80. Dus ik zie hoesjes voorbij komen die me zeer bekend voorkomen. Onder andere ook van deze van Jermaine Jackson en Pia Zadora. En When the Rain Begins to Fall. Goedenavond, je luistert naar de Vinyl Show in de Abba Show. Met de, in de Viniels show. Dan de plaatjes en die blijven haken. Maar het is aan het einde, dus het is niet zo vreselijk erg. Die horen Jermaine Jackson en Pia Sadora hier in de Viniels show. Even iets rustiger, even iets rustiger. De prachtige dames van my time. Am I losing you forever? We zullen zo eens even opzoeken welk jaar, maar ik denk ook oh, begin jaren 80. Maar dat is zo makkelijk met singeltjes, want ik zet ze daar lekker voor het mengpaneel en dan kan ik precies zien welk plaatje er op de draaitafel ligt. En dan zie je ook het hoesje en de bijbehorende zanger of zangeres en net van toepassing, Jorden, hoorde, my am I losing you forever. Ah, dit is ook zo'n lekker plaatje, echt van vinyl gedraaid. Eddie Grant, begin jaren 80, zeer succesvol met een aantal hits. Dit is Electric Avenue. Goedenavond, je luistert naar de vinyl show. Zomaar even voor de lol en omdat het groot kan. Het begin jaren 80, oh, waarin dit werd uitgebracht. Eddie Brandt en Electric Avenue. Maar toen ik het hoesje zag, herkende ik hem eigenlijk wel weer direct. Fantastische muziek uit de begin jaren 80. we nemen even een stapje terug. We gaan naar 1975. Met de Beast citro We zijn nu het over een zaterdagavond. Hier is Saturday night. I'm gonna keep on Saturday night, Saturday night, dancing to the rhythm in our heart and soul, on Saturday je de rol overnam van Mut en van de uh, Sweet en sleet en dergelijke. Uh, Zo'n echt teeny boppet bandje uit Engeland vandaan. Uh, goed zeg, je luistert naar de vinylshow Show ter ere dat uh, er hier 1500 singeltjes zijn aangekocht vandaag. Ja, en dat is leuk hoor, dat uh, grasduinen in die bananendozen vol met singles. En voorlopig hebben we daar een keuze uit gemaakt... Uh, ...die je nu allemaal hoort op de zender. Hier is ook 1983 Pieter Tos. Had er een aardig hitje mee. Johnny Be Good. Natuurlijk een hele oude opname uit de jaren 50. Pieter Tos uit 1983 en Johnny be Goed. Hier in de Vinyl Show op een mooie dinsdagavond. Dit komt uit 1982 als ik maar mogen zeg. Hier is doe en de Bob.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 De bom van Doemaar, volgens mij uit 1982, maar zeker weet het ook niet, kan net zo goed 83 zijn, ik heb niet op het plaatje gekeken, want dat deden ze vroeger wel, Ze zetten altijd vaak, meestal het jaartal erbij op het vernieuwd zelf. De volgende twee plaatjes, daar zit wel iets bijzonders eigenlijk aan vast, ik weet het nog uit mijn hoofd, kun je nagaan na zoveel jaar, in uh, 1982-83, toen deden we een dagelijkse show en iedere dag van de week hoorde je dan een soort uh, ferry hit-tip. Ik weet niet meer precies hoe het heette. En er zijn dan plaatjes, die blijven hier gewoon bij. Zoals deze van Chris Ria. Dat was een, uh, ooit een Ferris den Hartog te zijn hit-tip. En het is nog steeds een schitterend plaatje. Goedenavond, je luistert naar de Vinyl Show. In jouw radio. En dat is weer eens wat anders dan al die andere digitale muziek. In Just the fear Ghosts appear and fade away Between the sheets Only brings exasperation It's time to walk the streets Smell the streets As pretty lights, And though there's little variation, it nullifies the night from over. Twee plaatjes uit 1983, als zijn de ex-Ferry Den Hartog hit-tip die uh, tijdens die afwas-shows in 1983 dagelijks kon beluisteren. Uh, als laatste was het Man at Work en Overkill. volgens mij niet echt een hit geworden, maar ja, ik kocht destijds de hele tipparade op, hè, elke week. Adol. Ja, ja. Adol. Hier is Daryl Hall en John Heijks en Adult Education. Terra Hall en Jon met Adult Education, was het David Bowie natuurlijk, hè met Let's Dance. Ook al uit de jaren 80. Nou, we gaan even terug, een uitstapje gaan we maken naar de jaren 70, 1967, 77 op precies te zijn. Hier is Montor, Ernie en de Shakers. Do you remember? Think of all the stars from the 50s scene. Jukebox, heroes and all the screens. Buddy Holly, He nails and got married Lou, Do you remember? Do you remember? Do her down and fell when he sang. Bird down. Bonasera, senorita, rock around the clock. Little Richard and Bobby Rinell. Elvis He's a bird now 1977, van Hearnian Shake. Ah, ja. Poe, Ja, ik zit er nog helemaal vol van. Uh, ik heb uh, in een paar minuten tijd 1500 singles even snel doorheen geworsteld. En ik heb even de beste eruit gehaald, tenminste in mijn optiek dan. Hè. Uh, en ja, dan kan ik het ook niet laten. Dan moeten ze ook even gedraaid worden hier op de draaitafel. En een van de mooiste die er gelijk uitsprong bij de eerste greep die ik in zo'n bananendoos deed. Dat was een plaatje uit augustus 1974. En ik denk dat uh, de zeezenders kennen, zeezender -kennis deze plaat natuurlijk, uh, zeer goed herkennen. En ik ben heel blij dat ik het originele singeltje heb van Peter Koelenwijn en Veronica, sorry. Ik ga ermee stoppen, dit is de laatste van mijn kant. Ik zou zeggen graag tot zaterdag waarschijnlijk met een reguliere avershow en anders tot een andere keer. Dag. <middels> Yeah. Veronica blijft, als u dat wilt, hebben de fans niet hard genoeg gegild. En jongens, jullie van Hilversum 3 hebben toch vroeger alle naar 192 gezocht. Waar Joost een Draaien nog geboren is en Eddy Klaas, Krijn en Kees, of heb ik het mee? We schoppen het ver, net als de rest hier in de showbeest. Maar met hulp van je vrienden.